8 uur, onnodrijf Nedewit met het NOS-journaal. Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen trekt zoveel mogelijk medewerkers terug... uit het vluchtelingenkamp Dadaab in het noorden van Kenia. Het besluit volgt op de ontvoering van twee Spaanse medewerksters. De twee werden gisteren in het kamp aangevallen en meegenomen... vermoedelijk door leden van de radicaal-islamitische beweging Al-Shabaab... uit het naburige Somalië. In het kamp Dadaab verblijven ongeveer een half miljoen Somaliërs... die op de vlucht zijn voor hongersnood, droogte en geweld in hun land... Ook de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR heeft na de ontvoering maatregelen genomen. De medewerkers krijgen extra politiebescherming in het kamp. Verder worden verschillende taken opgeschort... die niet onmiddellijk te maken hebben met de voedsel- en drinkwatervoorziening. De Britse minister Hammond van Transport wordt de nieuwe minister van Defensie. Hij is de opvolger van Liam Fox, die in een schandaal is verwikkeld en vandaag ontslag nam. Fox heeft een goede vriend van hem tientallen keren meegenomen op buitenlandse reizen. De man had visitekaartjes waarop stond dat hij een adviseur van Fox was... terwijl hij geen enkele officiële functie had. Premier Cameron heeft een onderzoek laten instellen naar de kwestie... maar Fox besloot het rapport niet af te wachten en bood vandaag zijn ontslag aan. Zijn opvolger Hammond is een oud-gediende binnen de conservatieve partij. Hij zit sinds 1997 in het Britse parlement. In een woning in Spijkenisse heeft de politie spullen gevonden... die te maken kunnen hebben met de verdwijning van Farida Sargar... Specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut doen onderzoek, onder meer in de tuin van het huis. De 21-jarige Farida wordt vermist sinds augustus vorig jaar toen ze na haar werk niet thuis kwam. Maanden later werd haar fiets gevonden in een sloot. Bij een grote zoekactie in een bos werd daarna ook haar sleutelbos gevonden. Na de arrestatie van drie mannen en een vrouw werden vannacht de spullen gevonden die de politie op het spoor zetten. De drie werden opgepakt voor heling en straatroof. Van het weer, vannacht helder, plaatselijk mist en minima rond het vriespunt. Het weekend is zonnig, smiddags wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB, verkeersinformatie met nog twee files door werkzaamheden. Allebei op de A2, Luik richting Maastricht staat tussen Grondsveld en Maastricht nog twee kilometer. En vanuit Eindhoven gezien staat tussen Meersen en Maastricht nog vier kilometer.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 Nou, een spaarrekening waar je tot maar liefst 2,9% rente krijgt. Dat scheelt op mensen al dat toch een gewoon Napolitaans maatpak... en een paar Florentijnse slofjes. Ja, dat krijg je met die forse rente van onze sparenmetaalmix. Sluit hem af op frieslandbank.nl. Willen is kunnen, Jort. Het kan niet zo zijn dat afval voor altijd afval blijft. Wij maken er liever iets moois van. Zoals nieuwe grondstoffen en energie. Wie wij zijn? De Van Gansenwinkelgroep. En wij geven afval een tweede leven...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 Goedenavond. Ja, we hebben u uitgenodigd omdat de SER een brandbrief heeft gestuurd naar het kabinet... om ze op te roepen in deze moeilijke financiële tijden pal achter Europa te gaan staan. En ik ga met u in elk geval praten over twee dingen. Een sterk Europa en sterke leiders... Want die zijn nodig. En u bent zelf uh, door de Volkskrant maal toe... tot invloedrijkste man van Nederland gekozen. Dus daar kunt u vast over meepraten. Daar gaan we het straks over hebben. Maar nu eerst om te beginnen de laatste ontwikkelingen in de eurozone. De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Sarkozy hebben aangekondigd dat er voor het einde van de maand een plan komt om de stabiliteit in de eurozone te garanderen. We zijn entschlossen dat het nuttige te doen om de recapitalisering van onze banken te stellen voor een vernuftige kredietverzorging. De sociaal-economische raad wil dat het kabinet ondubbelzinnig kiest voor Europa. Dat staat in een brief van de CER aan premier Mark Rutte. Het parlement van Slowakije heeft alsnog ingestemd... met de uitbreiding van het Europese noodfonds. Zoals verwacht stemde de grootste oppositiepartij voor. Dinsdag stemde het Slowaakse parlement nog tegen de uitbreiding... en viel het kabinet van premier Radiceva. Ja, Alexander kan, die zit hier tegenover mij. Uh, Slowakije alsnog akkoord gegaan. Was u opgelucht... Ik had het eerlijk gezegd wel verwacht, ja. maar er zijn wel gekkere dingen gebeurd. En we hadden kunnen meemaken dat dit toch betrekkelijk kleine land ineens de hele zaak enorm gaat saboteren. Ja, dat had gekund hè? Het had gekund. Ja. Maar goed, het is goed afgelopen, het is zullen we maar zeggen. Uh, vorige week heeft u een brandbrief gestuurd naar Rutte en consorten. En daarin schrijft u uh, dat ze ondubbelzinnig voor Europa moeten kiezen. Doen ze dat niet voldoende? U Noemt het een brandbrief? Maar eh, als dit een brandbrief is, dan heb ik nog wel eens eh, ergere brandbrieven ja. verstuurd, want dat viel eigenlijk wel mee. Een het was brief. eigenlijk een brief die twee dingen deed: die een ...oproep deed aan het kabinet om in Europa actief te zijn voor de goede zaak. En de goede zaak is de Europese zaak. En in de tweede plaats was het een steunbetuiging. Een steunbetuiging, eigenlijk dus helemaal geen brandbrief... ...aan wat het kabinet eerder heeft geschreven. In het bijzonder de minister-president zelf. Daar hebben we naar mijn idee wel erg lang op moeten wachten. Maar het is gebeurd en de inhoud van die brief beviel ons allemaal heel goed. En wat beviel u precies? Wat ons beviel is dat in die, in die brief het kabinet ook zich echt bekent tot dat Europese perspectief. Mm -hmm. Dat het kabinet ook onderkent dat het laatste wat we moeten willen meemaken is het uit elkaar vallen van die eurozone. Mm -hmm. Het teloorgang van die gezamenlijke munt. Er wordt veel te makkelijk over gepraat. Of werd in ieder geval veel te makkelijk over gepraat. Het kabinet heeft ook gezegd we moeten vooral proberen de zaak zo te organiseren dat speculanten tegen bijvoorbeeld Italië en Spanje zeker weten. Dat het op geen enkele manier succesvol kan zijn wat ze proberen. En het kabinet heeft gezegd, we moeten op wat langere termijn proberen de zaken zo te organiseren in Europa, dat we discipline opleggen aan landen die hun Financiën niet ja. op orde krijgen. Maar goed, dus eigenlijk zegt u enerzijds krijgt ze een pluim. Want ze zijn op ja. een goede weg. En ander zeg, anderzijds schrijft u uh, wel blijven doen. ondubbelzinnig blijven kiezen. Absoluut. Want u bent bang dat dat dan ergens toch gaat haperen? Dat ben ik. En met recht en reden. Want de problemen in Europa zijn zo gedefinieerd... dat je heel veel landen nodig hebt die allemaal min of meer tegelijkertijd ja zeggen. Mm -hmm. En we zien net aan het Slovaakse voorbeeld dat je nooit gerust kunt zijn dat dat gebeurt, wat dat gebeurd is. Dus het kabinet heeft met de andere Europese regeringen... de taak om er bovenop te zitten, de vaart erin te houden. Want een tweede groot probleem is dat het erg, erg, erg lang duurt. En dit relatief kleine probleem... want Griekenland mag je toch met alle respect voor het land... een klein probleem noemen, 1,5 procent van de totale Europese Unie. Dit kleine probleem is nu zo buiten proportie opgeblazen... dat het kleine Griekenland ons allemaal gijzelt. Ja, het had niet zo ver hoeven komen, bedoelt u eigenlijk? Het had niet zo ver hoeven komen. En is dat... De schuld ook van Mark Rutte? Ook. En van zijn collega's. Want de politici in gezamenlijkheid zijn er niet in geslaagd in een zodanig tempo te besluiten dat dit probleem in de kiem gesmoord had kunnen worden. Wat wel mogelijk was geweest. Maar goed, uh, Rutte is natuurlijk ook afhankelijk hè, van, van Merkel, van Sarkozy, van dat hele clubby. Zeker. Uh, en uiteindelijk denk ik ook dat onze invloed als Nederland toch ook weer heel beperkt is eigenlijk. Nou, dat moeten we ook niet onderschatten. We moeten het zeker niet overschatten. Maar uh, Rutte had natuurlijk heel goed eerder die stellingname kunnen kiezen die hij nu uiteindelijk na een aantal maanden gekozen heeft. Dat was niets wat hem daarbij tegenhield. Het nee, is ook heel vaak om gevraagd en op aangedrongen. En ja, wat maakt dat dan uit? Uh, ieder gooit zijn eigen steentje in de vijver, maar dat Hollandse steentje is helemaal niet zo klein. Dat is echt een misverstand. Want het is niet zo dat als Mark Rutte of uh, de jager... op die manier zich hadden geprofileerd... terwijl Merkel en Sarkozy nog helemaal niet klaar waren daarvoor... dat hij dan een beetje voor de troepen uit was gelopen... en zich belachelijk had gemaakt? Dat laatste denk ik al helemaal niet. Uh, en nogmaals, Nederland is natuurlijk een klein land... maar we zijn wel een van de sterkste economieën van Europa. Internationaal gezien zijn we een van de sterkst gewaardeerde economieën. Dat zie je aan alles. Wij zijn uh, triple A en uh, we zitten op eenzame hoogte... samen met Duitsland, uh, een paar van de Scandinavische landen, Oostenrijk, maar dan heb je het eigenlijk wel gehad. Had hij een, een duidelijker leider moeten zijn? Ruiten? Nou, niet wel kunnen zijn. En ik wil het ook niet makkelijker maken dan het is hoor. Je bent en blijft een stuurman aan de wal. Mm. Uh, natuurlijk is het lastig. Hij heeft een gedoogpartner die niet erg meewerkt. Nee, bijvoorbeeld? Uh, dat is ook een gegeven. Dat maakt de Nederlandse situatie ingewikkeld. Het enige wat ik kan zeggen is, uh, en dat is misschien toch het belangrijkste... want het resultaat telt. Ik ben blij dat het kabinet gekozen heeft... Het had eerder gekund, maar het zei zo. Ik hoop nu vooral dat het een vervolg krijgt. Ja. En dat wordt een Europees vervolg. Heeft Rutte gereageerd eigenlijk op uw brief? Zeker uh, snel en informeel, zoals hij dat ja, wel vaker dat doet. heeft hij, uh, hij heeft me daarvoor bedankt. En ik kan me ook niet anders voorstellen dan dat onze brief welkom was. Want een van de problemen rond deze hele Europese discussie is natuurlijk dat, tot in Nederland toe, het aantal uh, gelovigen in Europa, het aantal uh, ondersteuners, fans van Europa, uh, erg is teruggelopen. In, in Nederland was Europa eigenlijk vroeger nooit een punt van discussie. Iedereen was pro-Europees, iedereen was eigenlijk pro europeeser dan de meeste andere Europeanen. Maar dat dat is al lang niet meer het geval. En er is nu ook in Nederland heel veel argwaan en sepsis... in de richting van datzelfde Europa. Ja, daar kunnen we natuurlijk eindeloos over discussiëren... of Europa wel of niet goed is. U gaat er in een van vanuit dat het goed is. Ja. En dat Europa heeft sterke nijders nodig... omdat er dit soort dingen gebeuren. Als, maar ik onderbreek als... u maar even. Je kunt erover discussiëren, maar er zijn ook heel veel feiten... die in ieder geval mij meer gelijk geven, denk ik, in alle eerlijkheid... dan menig eurocepticus. Want je kunt gewoon uitrekenen wat Europa ons heeft opgeleverd. En Nederland heeft als kleine... Open economie ongelooflijk geprofiteerd van Europa. We hebben daar heel, heel, heel veel welvaart aan te danken. Nog los van het gemak van Europa. Van het reizen zonder paspoort... en het reizen eh, met, met eh, het achterwege laten van het geld wisselen... wat vroeger zoveel tijd ja. en meditatie kost. Maar de optelsom van al die Europese verworvenheden en daar heb ik het nog niet eens over het feit... dat we tientallen jaren vrede hebben gehad in Europa... wat vroeger ook niet normaal was. Dat we de veiligheid van Europa meemaken. Dat we de rechtszekerheid van Europa meemaken. Dat pro-Europese verhaal is... Helemaal geen slecht verhaal op zijn zacht gezegd. En ik kan dus alleen maar betreuren dat zoveel mensen ken ik toch zijn gaan twijfelen aan de zin van het Europese eenwordingsproces. Nou is het zo dat um, dit kabinet zit er nu een jaar. Uh, en dit is de koers. En zegt u, ja, uh, er zijn in Europa betere leiders dan wat wij hebben. Zijn er mensen waarvan u denkt, ja, die bewonder ik meer? Ik heb op zich eh, bewondering voor iedereen, dat meen ik ook oprecht... die bereid is politieke verantwoordelijkheid te dragen... op het niveau van minister of minister-president in elk land. Het is een hele zware, fysiek enorm belastende baan... met heel veel druk op tijd en energie. Dus iedereen die dat doet, verdient eigenlijk bewondering en, en waardering. En iedereen heeft daarbij zijn eigen stijl. En ik eh, vind met vele andere Nederlanders dat onze minister-president... in zijn stijl van werken, zijn stijl van communiceren, het voortreffelijk doet. Wie vindt u, uh, los van Mark Rutte dan, een echte, misschien ook wel in de geschiedenis... een echte goede leider die u altijd heeft geïnspireerd ook? De grote namen waar ik dan natuurlijk toch heel gauw aan denk... en ik denk met heel veel uh, leden van mijn generatie, als ik dat zo mag zeggen... zijn namen als Churchill en Kennedy. En Churchill van horen zeggen, want die hebben we eigenlijk niet meer actief meegemaakt. Mijn moeder was overigens Engels en heeft hem wel meegemaakt... en er ook wel vaak over verteld. Kennedy was uh, president in Amerika toen uh, ik zelf zo'n beetje tussen de tien en de twintig was... in jaren dat je echt gevoelig bent voor wat er in de wereld om je heen gebeurt... Ja. Uh, en ook die stijl van leiderschap kon bewonderen... Hele grote communicatoren, inspirerende mensen... met een geweldig vermogen om te verwoorden... wat een hele generatie bezighoudt. Maar voelde u dat al als jochie? Dat dat een, een bijzondere man was, die ja, Kennedy? Ja. Wat, dat... wat, wat dacht u dan toen u hem zag? Nou ja, dat, dat was toch eigenlijk uh, vooral bewondering voor zijn vermogen... om richting te geven aan het leven van zoveel van mijn leeftijdsgenoten... In, in het land wat ik een beetje kende, maar vooral van afstand kende... maar waarvan ik ook heel veel verwachtte. Het idee dat er een mogelijkheid bestond om ook als jongere onderdeel te worden... zinvol, uniek onderdeel van een groter geheel dat een verschil kon maken. Dat is toch eigenlijk wat je verwacht van leidinggevende, zowel uh, op het niveau van de, de, het werk dat je doet, de baan die je hebt, als op het niveau van het land waar je leeft, als op het niveau van het werelddeel ja, waar je uit. Een koers uitzetten, die, die vertrouwen wekt, die aanspreekt, die energie ja. losmaakt, die mensen inderdaad in beweging ja, brengt. Ja, want u bent natuurlijk ook, hè, een enorme carrière heeft u. U bent voorman van uh, VNO NCW geweest, ING-topman. Nu alweer een aantal jaren bent u de voorzitter van de SER, u bent ook een leider. Wat is uw stijl? Ik probeer in ieder geval te doen wat ik net zei. Eh, ja. Mensen aan te spreken op hun gezamenlijk doel, een gezamenlijke ambitie. Om mensen in staat te stellen hun energie daarvoor in te zetten. Om die en energie ook los te maken. En hoe doet u dat? U, kunt u dat aangeven? Behalve dan door te zijn wie u bent. U bent een amabel iemand, een intelligent iemand. Dat, dat hoor je van alle kanten. Een, an een analytisch mens. Een intelligente man. Een aardige intelligente man. Nou, <laughs> ja, u wel. gaat stralen. Maar dat is de pers die u heeft. Hm. Uh, dat is toch trouwens iets wat u wel weet. Nou ja, ik word niet helemaal voor het eerst. Maar ik denk dat het toch niet alleen om die kwaliteiten gaat. Maar dat je ook wel moet proberen met de, de, de talenten die je meegekregen hebt. Iets te doen in de richting van anderen. En wat ik in ieder geval probeer is zelf heel goed na te denken. Over wat ik voor Nederland in het bijzonder dan een goede toekomst zou vinden. En de route daar naartoe. En dan op heel veel plekken en op heel veel momenten. Ook nu in ieder geval iets over te brengen van wat me daarbij ja. beweegt. Maar ja. hoe doet u dat dan behalve naar mensen te luisteren? ook terug te praten en veel uit te leggen. Er is mij wel eens een keer gevraagd, zoals aan anderen ook wel... wat doe je al 10.000 uur in je leven? En daar moest ik wel over nadenken. Maar het beste antwoord is toch denk ik, uitleggen. Ik ben ook in het onderwijs begonnen. Daar, dan, dan begin je al uit te leggen. En eigenlijk in alle functies die ik gehad heb daarna... tot en met de huidige... ben ik eigenlijk nog steeds bezig om uit te leggen... wat me motiveert en beweegt. Hoop ook op zodanige manier dat mensen het begrijpen... en dat ze er wat mee kunnen. Tot half negen, twee dingen... Van Omroep Max. Met Margarethe Reintjes. Ik praat vanavond met cer voorzitter Alexander Rinoy kan Van oorsprong wetenschapper, hè, wiskundige. En um, u kunt ook heel goed samenwerken. We hebben uh, uw collega, uw SER-collega Jet Bussemaker gebeld. Dus even luisteren wat ze zegt. Alexander is iemand die uh, visionair is, die geduldig is die uh, met enthousiasme uh, draagvlak kan organiseren... en uh, die mensen zo meeneemt en je suggesties aan de hand kan doen... zodat mensen daarna denken dat ze het zelf bedacht hebben. Uh, het is iemand die, denk ik, wel tijd neemt voor uh, besluiten. En hij heeft natuurlijk een waanzinnig netwerk... waar hij ook bescheiden mee omgaat. Hij zal zich er nooit op voor laten staan, en dat is heel knap. Bent u ook wel eens niet bescheiden, meneer uh, nooit Nou, dan? ik... Dat probeer ik echt wel te vermijden, want ik heb zelf ook nogal een hekel aan, aan, aan onbescheiden mensen. En daar probeer ik dus vooral niet bij te horen. En ik denk, in alle eerlijkheid, meen ik ook echt, dat je reden hebt om dankbaar te zijn voor de talenten die je hebt. Iedereen heeft die. Sommigen kunnen er meer mee dan anderen, ook andere dingen mee dan anderen. En ik voel me in alle eerlijkheid een bevoorrecht mens dat ik de plek bezet die ik bezet en dat ik daar kan doen wat ik doe. Ja, want u, um, ik, ik heb wel eens ergens gelezen of gehoord over u... dat u inderdaad zo'n intelligente, wiskundig uh, persoon bent... dat u ook, als er een probleem zich voordoet... dat u dat bijna als een wiskundig vraagstuk gaat oplossen. Is dat zo? Dat is tot op zekere hoogte het geval. Maar over wiskunde wordt ook wel uh, wonderlijk gedacht af en toe. Want het is uiteindelijk een hele abstracte wetenschap... die zijn kracht eigenlijk ontleent aan de, de sterkte van die abstracte redenering en die dan bovendien als verrassend neveneffect heeft... dat heel veel van wat je doet ook praktisch bruikbaar blijkt te zijn. Dat is eigenlijk een van de grote mysteries van het vakgebied. En dat, uh, dat je dat kunt en jarenlang gedaan hebt... dat equipeert je denk ik wel voor het volgen... en zelf ook construeren van ingewikkelde argumenten. Mm -hmm. Maar dat is niet een uh, korte route naar maatschappelijk inzicht. Je hebt uiteindelijk toch ook wel heel veel additionele ervaring nodig... om met die logische technieken, iets te kunnen bereiken... wat voor de praktijk betekenis heeft. Ja, want bent u wel eens niet onder controle? U bent natuurlijk zeer... Uh, he, u heeft zichzelf onder controle, u weet precies wat u wil... u bent, wat ik zei, emabel, u luistert naar mensen. Heeft, bent er, is er ook een, een, een zwakke plek? Nou... In ieder geval in de persoonlijke omgang uh, met mijn kinderen... heb ik mijn geduld zeker wel eens verloren. Dat weten ze ook, o, dat als niet zo heel vaak hoor. Maar als het dan gebeurt, dan schrikken ze ook wel. Dus dat zal elke ouder herkennen. Uh, maar ik, het is wel waar, ik probeer inderdaad uh, toch greep te houden... op hoe ik overkom en wat ik doe. En dat heeft ook wel iets te maken, vind ik, met de manier... waarop uh, leidinggevenden zouden moeten omspringen met hun plek en hun gezag... Want als leidinggevende leiders in het algemeen eh, plotseling buitengewoon boos worden op eh, mensen voor wie ze uiteindelijk dan verantwoordelijkheid dragen of wie ze een zekere zeggenschap hebben, dan is dat toch in de omgekeerde richting een hele onaangename ervaring. Want mensen vaak ook niet iets terug kunnen zeggen of mm -hmm. durven zeggen of mogen zeggen. En dat kan een gelooflijke schade aanrichten. Dat genereert in ieder geval altijd heel veel negatieve energie. Dus ook dat vind ik een extra reden om op de plek waar ik dan zit, heel zorgvuldig om te springen... in de richting van mensen die uh, gekwetsbaar zijn in hun eigen ja. moedigheden. En heeft u ook als kind ook wel, uh, onzekere periodes meegemaakt... omdat u bijvoorbeeld altijd het slimme jongetje in de klas was? natuurlijk? Dat, dat is in Nederland, in ieder geval toen ik opgroeide... helemaal geen onverdeeld genoegen. Uh, en dat betekent ook dat ik de eerste jaren van mijn middelbare school... helemaal geen leuke tijd gehad heb. Uh, toen heel erg uh, binnenvetterig, uh, introvert verder ging en, en dat ook eigenlijk eh, nauwelijks een, een ontsnappingsroute voor kon verzinnen. Totdat mijn ouders heel verstandig, toen ik 16 was, mij drie maanden naar Engeland hebben gestuurd. Dan ben ik toen bij een Engelse familie in huis gaan wonen uh, en naar een Engelse school gegaan. Een frisse start gemaakt. Niemand kende me daar. Ik was iets bijzonders. Mijn Engels was nog niet zo verschrikkelijk goed. Ik had een beetje hulp en aandacht nodig. Dat heeft me enorm geholpen. En toen ik terugkwam in Nederland was ik veranderd. Ik had wel een verhaal. Ik was ook interessanter voor mijn vorige klasgenoten. Ik had er iets bij geleerd. Ik uh, had iets meegemaakt wat zij nog niet hadden meegemaakt. En toen heb ik eigenlijk vanaf dat moment uh, heb ik een brug kunnen oversteken. En is het heel veel beter met mij gegaan. Ja, zelfs zo goed met u dat u uh, tot drie maal toe door de Volkskrant uh, benoemd bent tot invloedrijkste man in Nederland. Um, wat, wat deed dat met u? Dat in alle eerlijkheid uh, is iets wat ik natuurlijk heel vaak hoor. En wat in alle eerlijkheid ook best wel leuk is om mee te maken. Maar dat ook niet overdreven moet worden. Want nee. wat dat eigenlijk vooral zegt is dat de functie, mijn hoofdfunctie bij de Serder, de Volkskrant, een hele belangrijke functie ja. wordt gevonden. Want daar dank ik het aan. Du moment ik aftreed uit die functie, met alle respect voor de, uh, degenen om mij heen, ga ik tientallen plaatsen kelder <laughs> op die lijst. Dat weet ja. ik niet al. Heeft u die kranten bewaard? De eerste heb ik bewaard, maar die heb ik ook ingelijst gekregen... als cadeautje oh, Ja, de ja, ja, ja. oké. Okay. Want ik heb ook begrepen dat, uh, dat u nog steeds bevriend bent... bijvoorbeeld ook met uh, kinderen van vroeger, uit ja. de middelbare schooltijd. En ik dacht, heeft dat wellicht toch ook iets te maken met de functie die u heeft? Hè? Een echte belangrijke Nederlander, waar mensen natuurlijk altijd... als ze die ontmoeten denken, uh, als, zeker als ze iets van u moeten... Hè, belang bij hebben bij een goede band met u, dat dat iets doet met mensen. Dat moet u toch ook voelen? Dat voel ik wel eens. En dat is ook eigenlijk alleen maar leuk. Omdat het betekent dat je heel vaak op een positie komt om met een enkele inspanning... die helemaal niet zoveel tijd hoeft te kosten, iets voor mensen te doen. Al is het alleen maar ze in contact brengen met mensen aan wie ze wat kunnen hebben. Die iets kunnen toevoegen aan wat ze weten of willen. En die ze tot op dat moment nog niet ontmoet hebben. Dat is het grote voordeel van plekken waarop ik zit. Je komt heel veel mensen tegen. Je komt in heel veel bijeenkomsten met heel veel mensen die je vertellen waar ze mee bezig zijn. En soms kun je dwarsverbanden tot stand brengen die nieuw zijn en voor iedereen leerzaam. Dus dat is heel erg leuk. een van de leukste aspecten van deze baan. Maar daar zit natuurlijk ook, behalve het feit dat u he, ze kunt helpen. Hm. En dwarsverbanden kunt aanleggen. Daar zit ook iets bij dat mensen altijd van u iets van u moeten. Nou, in ieder geval wel vaak iets willen. Uh, en uh, nou ja, daar leer je natuurlijk ook mee omgaan. Uh, heel veel... Mensen die komen bij me en beginnen een enorm verhaal. Dan zeg ik, alle eerder, ik het alle meestal, uh, stuur mij een e-mailtje, hier is het adres. Nou, dan valt de helft al af, want dat vinden ze toch wel te veel werk. Maar als je dan ook vervolgens die e-mails krijgt, dan zijn het vaak ook hele leuke, interessante verhalen. En dan is het vaak verrassend eenvoudig om ze in een spoor te zetten... waarin ze in ieder geval kunnen testen of dat verhaal betekenis heeft. En dat is dus nogmaals echt leuk werk. Voor hen neem ik aan, maar voor mij ook heel dankbaar. Ja, maar uh, voor mijn gevoel uh, gaat u voorbij... wat ik bedoel dat het soms ook niet leuk is. Omdat iedereen altijd wat van je wil. Ja, maar goed, dat hoort erbij. Als je daar niet tegen kunt, dan moet je een ander soort werk zoeken. Dat is eigenlijk de ruimte die je mensen ook maar moet gunnen. Je krijgt een publieke plek. Uh, dat is een kans. Dat biedt je ook heel veel ruimte en mogelijkheden... en, en ervaringen die uniek zijn en bijzonder. En daar staat dit dan tegenover. Je ja. moet toegankelijk zijn, je moet openstaan, voor vragen. Dat, dat vind ik echt de andere kant van de medaille. Ja, ja. Dat vriendengroepje waarmee u nog eet. Hoe vaak ja. gebeurt dat? Helaas te weinig. En dat komt doordat heel veel leden van dat clubje over de hele wereld verspreid zijn. Eentje woont in Zwitserland, eentje woont in Londen. Dus dat is echt een grote zeldzaamheid geworden. Maar het is niet heel lang geleden weer eens een keer gebeurd. En dat is toch ook wel weer heel erg leuk. Omdat mensen uiteindelijk toch zo weinig veranderen. Ja? ja. En hoe zouden ze u omschrijven, denkt u? Nou ja, ik kwam natuurlijk van die school inderdaad toch wel als, als he, een jongetje met hoge cijfers. Uh, en iedereen had mij denk ik toch wel een toekomst toegedacht in de wetenschap. Zeker toen ik wiskunde ging doen. Toen ik wiskunde ging studeren was er eigenlijk maar één echte carrièrelijn waar de meesten in En Dat was onderwijs, wiskundeleraar. En als je heel goed was, werd je hoogleraar. Maar dat was het zo'n beetje. En uh, uiteindelijk is het heel anders met mij afgelopen dan ik ook zelf toen had kunnen en durven voorzien. En dat vinden ze geloof ik allemaal wel leuk. Want ja, ik heb natuurlijk ook wel verhalen te vertellen die voor hen interessant zijn. En omgekeerd, zij zijn ook vaak heel andere dingen gaan doen dan ik had verwacht. Dus een van de grote vreugden van oude vriendschap is dat je ziet wat er allemaal met mensen gebeurt die je denkt en dacht heel goed te kennen. En die fase die u net beschrijft, hè, voordat u naar Engeland ging, het, ja. toch het kwetsbare jongetje, ja. wat zich geen plek kon verwerven... Um, heeft dat, is dat ook bepalend geweest op een bepaalde manier? Ja, dat is het wel. Want als je dat zelf hebt meegemaakt... dan heb je daarmee ook veel meer begrip voor anderen... die in een vergelijkbare positie komen. En dat kan tot op hoge leeftijd het geval ja. zijn. En dan heb je toch de natuurlijke neiging... om hier en daar ook maar het duwtje te geven... wat je zelf gegeven is en waar je zelf zoveel aan gehad ja, hebt. Ja, het maakt u sympathieker eigenlijk. Nou, het, het geeft je een empathisch vermogen. Je kunt je veel makkelijk verplaatsen in mensen die verlegen zijn... of door het leven slecht behandeld zijn en die op een of andere manier niet het geluk hebben gehad... dat je zelf wel hebt gehad... en die uiteindelijk met een uh, klein beetje extra aandacht... Nog, uh, het veel verder kunnen brengen dan ze zelf hadden durven hopen. U heeft natuurlijk een fantastische carrière. Uh, u kunt ongelooflijk goed overleggen. Hè? Um, maar die politiek, die wijst u toch iedere keer af. Ik ben door uw partij, D66, een paar keer gevraagd als minister... en elke keer heeft u gezegd, nee, ik wil het niet. Het kwam eigenlijk... Nou, er zijn eigenlijk twee antwoorden op. Het, het, het, het feitelijk antwoord is, het kwam eigenlijk altijd vrij slecht uit. En Dat is ook echt zo. Ja. Uh, want ik was ook wel met andere dingen bezig die ik graag wilde afmaken en waar ik dan bijvoorbeeld nog maar heel kort mee bezig was. En dan vond ik het ook niet zo netjes om weer weg te lopen. Uh, en in alle eerlijkheid, um, ik vind wat ik nu doe ook zo leuk, omdat het eigenlijk de inhoud van de politiek is, zonder de rituelen van de politiek daaromheen. En daarmee bedoel ik toch wat Hans Weijers wel eens de politiek met de kleine p noemde. Het, het schuiven om macht, het, het spel van de macht van dag tot dag op zoek naar kleine tactische voordeeltjes ten opzichte van je politieke opponenten. Dat hoort erbij. Ik heb ook bewondering voor mensen die dat spel met inzet en overtuiging en succes spelen. Maar ik vind het zelf in alle eerlijkheid niet zo verschrikkelijk leuk. En wat vindt u er dan niet leuk aan? Ik ben meer geïnteresseerd in de inhoud. Ik probeer meer uh, met mensen in gesprek te komen. Ook met mensen die met andere politieke opvattingen dan de mijne. Over wat hun voor ogen staat. Voor de toekomst van het land. En de inhoud die daaraan gegeven moet worden. Op allerlei beleidsterreinen. En ik probeer liever om het daarover eens te worden. Dan om met uh, trucs en techniekjes. Hè, uit, uit onderhandelingstheorie en dergelijke. Een klein, meestal kortstondig voordeeltje te bemachten. Ja, dus maar daarmee, het hoort er wel bij. Dus daarmee zegt u ook eigenlijk. Die politiek gaat eigenlijk voor een groot deel ook niet over de inhoud. Noodgedwongen gaat het lang niet altijd over de inhoud. En nogmaals, ik veroordeel het niet. Ik begrijp dat het niet anders kan. Maar ik, ja, ik, eh, als ik het maar zeg, ik behoud me wel het recht voor het minder leuk te vinden. Ja, dus u zegt, ik wil ze wel voorzien van informatie. Want ik ja. zorg eh, dat ik met kennis van zaken bijvoorbeeld eh, het kabinet een brief schrijf. Bijvoorbeeld. Maar ik wil uiteindelijk niet dat hele spel wat daarna komt meedoen. Liever niet. Want eh, ik denk dat anderen dat beter kunnen. Eh, en dat anderen het bovendien leuker vinden. Dus dat eh, is iets dat ik met vreugde aan hen overlaat. U vindt het ook niet echt genoeg? Nou, ik vind het niet interessant genoeg. En ik vind het ook uiteindelijk niet productief genoeg. Ik heb toch het idee dat eh, echte politieke veranderingen... uiteindelijk tot stand komen. Niet door listige manoeuvres van minuut tot minuut... maar door interessante nieuwe ideeën. En die nieuwe ideeën, als ik die tegenkom of aan mee kan werken... dan doe ik dat met heel veel plezier en heel veel inzet... en heel veel energie. En dan concentreer ik me daarop. Nou is het zo dat u ook wel eens in een eerder interview heeft gezegd... Uh, ik heb nooit in een positie gezeten... waar ik enorme gevechten heb moeten voeren. Uh, had u dat gekund? Kunnen vechten? Dat is natuurlijk een lastige vraag. Um, het is ook niet helemaal waar. Er zijn echt ook wel lastige momenten geweest. Maar ik heb ook wel, opnieuw, vind ik, geluk gehad... in de momenten dat ik op bepaalde plekken zat. Uh, dat waren niet altijd makkelijke momenten. Maar uiteindelijk waren het toch wel momenten... dat aan het eind van een soms lange rit er enige vooruitgang mogelijk was. Uh, en dat is iets heel anders dan een heel lang gevecht te voeren dat je verliest. Of in een omstandigheden zitten dat een organisatie eigenlijk uh, langzaam maar zeker toch uh, ten dode opgeschreven lijkt te zijn. En er zijn mensen die in die situatie belanden en daar ook nog iets van maken. Dan wel tot ieders verbazing toch het leven weten te rekken van zo'n organisatie. Uh, en die bewonder ik, maar, maar zo extreem heb ik het gewoon nog, nog niet nee. meegemaakt. En ik weet dus niet hoe goed ik dat zou doen. Met wie had u voor het laatst in uw leven ruzie? Echte ruzie, dat is echt zo lang geleden. En zeker waar het gaat om, uh, laat ik zeggen, de inhoud van mijn werk. Maar ik heb heel vaak uh, verkeerde situaties dat ik het niet eens ben met iemand over wat wenselijk is, maar om dat een ruzie te noemen. Ik, ik definieer het toch liever als een, een. En dat meen ik ook echt, als een zakelijke oneenigheid. Ja. En dan is ieders opgave om te kijken wat de kracht van argumenten uitwijst. Ja, u zult uw stem niet verheffen, hè? Niet zo gauw. Nee. nee Daar moet je echt zuinig mee zijn. En bijvoorbeeld, in... ik bedoel, je hebt natuurlijk nog een ander leven behalve het leven van het werk. Ja. Heeft u wel eens ruzies in, in persoonlijke uh, relaties? Nou, ja, een enkele keer. Maar in alle eerlijkheid ook niet zo vaak. Nou, ik zei wel, soms kunnen je kinderen echt uh, ja. bloed onder de nagels weghalen. Ja, hoort dat hoort erbij. Dat <laughs> ja. is allemaal heel lang geleden, maar dat zijn toch. Uitzonderlijke momenten. Nee, ik, dat, dat is echt van een karaktertrekje. Ja. Dat ga ik niet ontkennen. U bent 62 geworden, hè, onlangs. Ja. Um, wat zou u graag nog uh, willen bereiken? Voordat u uiteindelijk, welk jaar dat zal zijn, weten we niet. Maar in elk geval wanneer u met pensioen gaat? Nou, wat ik graag zou willen meemaken... en bereiken is dan uh, misschien al te ambitieus geformuleerd... is toch dat uh, bijvoorbeeld, waar we het eerder over hadden... Europa zijn koers hervindt omdat ik dat zo ongelooflijk belangrijk vind en eigenlijk met zoveel verdriet vaststel dat dat als doelstelling steeds minder mensen en met name ook een jonge generatie steeds minder lijkt aan te spreken. Dus daar zou ik eigenlijk wel heel erg mijn best voor willen doen. En wat ik ook zou willen meemaken, maar dan is het een, een heel ander terrein, is het op los, opgelost zien van een heel groot probleem waar ik als, als toegepast wiskundig mee bezig heb gehouden. Wat een open probleem was toen ik er aan uh, een beetje aan ging werken, al heel lang geleden. Waar inmiddels enorme geldprijzen op zijn gezet. Uh, en waar dus hele knappe mensen over hebben nagedacht. Maar wat nog steeds een open probleem is. En ik ben nu langs... Ik ja, kan in de tijd die we hebben denk ik niet echt makkelijk uitleggen wat voor probleem nee, is. Nee, oké. Okay. Uh, het is een wiskundig probleem waarvan u hoopt dat het opgelost probleem. wordt. Ja, het is echt een wiskundig probleem. <laughs> en als ik het dan heel kort samenvat, is het een probleem dat eigenlijk over het volgende uh, gaat. Er zijn makkelijk en moeilijk oplosbare problemen. En de kernvraag die beantwoord wordt, uh, moet worden, is of die nu inherent wezenlijk verschillend zijn. of dat ze uiteindelijk toch op een voldoende hoog abstractieniveau heel erg op elkaar lijken. Nou, ik zeg daarmee eigenlijk niks wat makkelijk, Feripje. Maar dat zou ik nou willen meemaken: nou, dat dat opgelost werd. Hartstikke goed. Dank u wel. Dank voor uw komst. Ik sprak met Alexander kan, voorzitter dus van de SER. die onlangs het kabinet een brief stuurde om ze op te roepen om dubbelzinnig achter Europa te gaan staan. Dit was hem weer voor vandaag. Maandag zijn we er weer met een andere twee dingen. En uh, straks BNN Today met Willemijn Veenhoven. Willemijn, hi. De vrijdagavond. Ken je mama appelsap? Mama appelsap. ja. Nee. Nee, dat is een superleuke item. Menno Reijmeijer zit nog altijd grinniken naast me, die kent het wel. Wat is het? Dat is, een, dat, is dat je in het nummer van Michael Jackson, Mama Zee, Mama Samen, Mama Appelsap hoort. <laughs> oh ja, text, dat, ja, ja dat ken ik wel natuurlijk, dat soort dingen. Morgen is de top 42 op 3FM bij Timor Open Air Radio. En dat is fantastisch. En ze zijn zometeen hier om alvast een tipje van de top 42 op te lichten. En dus uh, van de sluier. En het is een hilarische radio, dat kan ik je verzekeren. Dat en nog veel meer na het nieuws van half negen. Hier is uh, nou, Duiv Radio 1 Het NOS-journaal. Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen trekt zoveel mogelijk medewerkers terug uit het vluchtelingenkamp Dadaab in het noorden van Kenia. Aanleiding is de ontvoering van twee Spaanse medewerksters gisteren. Waarschijnlijk zit de radicale islamitische beweging Al-Shabaab uit het naburige Somalië erachter. De Britse premier Cameron heeft een opvolger gevonden... voor de vandaag opgestapte minister Fox van Defensie. Het is de conservatieve veteraan Hammond... die nu nog minister van Verkeer is. Fox nam ontslag nadat commotie was ontstaan... over het feit dat hij tientallen keren een vriend van hem had meegenomen... op buitenlandse reizen. Die vriend afficheerde zich ten onrechte als adviseur van Fox. En de verplichting om bij pasgeboren honden een chip in te brengen... gaat komend voorjaar in. Dat heeft staatssecretaris Bleker bekendgemaakt. Met de chip kan de herkomst van de hond worden herachterhaald... en ook de gegevens van de eigenaar worden geregistreerd. De bedoeling is om misstanden in de handel en volkerij tegen te gaan. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is vrijdag 14 oktober, 2 over half 9. Goedenavond. We gaan het hebben over de bodyguard van Holleder. Want dat was de man die vorige week werd gevonden in de kofferbak van een uitgebrande auto. En over Krok, de drug that eats junkies. In Rusland wordt het al jaren gebruikt. Een verschrikkelijke drug die je hele lijf opvreet. Maar uh, hij is nu ook opgedoken in Duitsland. Dus vlak over de grens. Hoe zit dat? Dat hoor je straks. En uh, Frans Bauer die is vanavond de gast. Ja, hij heeft het nieuwe album. En hij staat deze maand twee keer in een volle hooi. Menno zit alweer heel hard te lachen. Leuk. <laughs> ja, leuk hè? Leuk ja, ja, voor, jou. ja, ja voor jou ook. Wacht ja. maar. En onze Joris Kruigel uh, gaat vandaag aan het bokbier. En met bokbier heb ik eigenlijk helemaal niks. Sterker nog, ik heb nog nooit gedronken. Maar ik heb gewoon zin om het weekend feestelijk in te gaan luiden. Ja, lekker makkelijk. Ja. Morgenmiddag hier op, of hoor je op 3 fm, dus de Mama Appelsap Top 42. Wat dat precies inhoudt, dat zal ik je zo meteen nog een keer uitleggen. Maar eerst even 3 fm, DJ's, Timor, Perlin en Ramon Verkoeien. Wat hebben jullie vandaag gedaan? Ik heb vandaag de hele dag samen met Ramon de stemmen geteld voor de Mama Appelsap Top 42. En we zijn eruit. Ja, we zijn eruit, we hebben nummer 1. Ja, mama maar mijn appelsap dus zo meteen. Um, na negen de hele Today's Topics uh, uiteraard. En nu alvast een update met Liekeveld. Een hommel is in de politiek. In uh, Engeland stapt minister van Defensie Liam Fox namelijk vandaag op. En minister Donner, die wordt in Den Haag van alle kanten gefeliciteerd met zijn nieuwe functie. Maar het is eigenlijk nog helemaal niet bekend wie dat baantje bij de Raad van State krijgt. En in Schotland kun je ijs kopen dat zo ontzettend lekker is, omdat het namelijk uit de winderigste plek van Europa komt. Maar is dat eigenlijk wel zo? anyone would dispute that Scotland's the windiest country in Europe. <laughs> I think anyone who lives here would know that. Zo meteen om 9 uur dan hoor je alle topics van vandaag. Dankjewel, Lieke. Met een bij mij, hè? Ja, dat kan ik nauwelijks Ja, het zeker. Altijd leuk. En dan denk ik had. Oh ja, ik weet ook nog wel het nummer, maar dan kom ik weer niet op de naam. En, <laughs> ja. Maar goed, het, leuk om naar te luisteren. Dat is zeker. Zo zou hij zijn? Ze dus, top 42. Nou, heel goed. Uh, sport. Ja. Als je ja. het toch ziet. Ja, ja, ja, het is een beetje van afgelopen nacht. Ik geef het toe. Maar het, het is wel het grootste sportnieuws van de dag. Dat moeten we ook wel zeggen. Want het Nederlands honkbalteam won van 25-voudig. 25-voudig toen maar wereldkampioen Cuba. En uh, staat als eerste Europees team ooit in de finale van het WK. Ik geloof dat het ergens in 1930 ook een keertje is geweest. Hoor. Maar goed. De honkballen schrijven in ieder geval geschiedenis in dat verre Panama. En de kracht van dit oranje zit in het hoofd, zegt bondscoach Brian Farley. De kwaliteit van deze team is het uh, mentale vaardigheden, uh, vind ik. Ja, en, en het feit dat uh, ze een vinden het uh, uitdagingen heel mooi en uh, ze willen gewoon tegen iedereen spelen, ze zijn op de kant van niemand. Dus ja. Ja, Oranje is bang voor niemand, ook niet voor Cuba. En dat is maar goed ook, want de kans is groot dat Oranje in die finale opnieuw Cuba tegenkomt. Nou, straks in langs de langste lijn dan bellen we met een van de honkballers... die het allemaal meemaakt, Rob Cordemans over hoe ze naar die finale toewerken. Dat is morgenacht trouwens. Op de wereldkampioenschappen turnen was de Japaner Ushimura het verhaal van de dag. Want hij won goud op de meerkamp, met overmacht ook nog eens. Op alle onderdelen heerste die, want deze, die Ushimura die, die kan werkelijk alles. Uh, het Japanse thuispubliek was dol enthousiast, uiteraard, zag Edwin Cornelissen. De Japanners geven een de ovatie. Ze klappen. Een enkel meisje zie ik daar zelfs huilen. Ja, straks nog veel meer hoor. Van, van, van, <laughs> <laughs> het is niet zomaar voor die tien seconden. Kom zeg. En we blikken vooruit op de top van Ajax tegen AZ. De koploper. De Amsterdammers mogen niet verliezen. Want daarmee zou er al een gat van negen punten ontstaan voor de winterstopbal. De coach van AZ, Gert-Jan van Beek, gaat vol vertrouwen naar de Amsterdam Arena. Wij zijn AZ en, en uit en thuis willen we graag hetzelfde voetballen. Op het algemeen is het zo dat we thuis daarin wat dominanter zijn als uit. Nou, en uh, laten we hopen dat we dat, uh, dat, we dat morgen uh, die dominantie wel kunnen laten zien. En dan, dan maken we ook een hele goede kans om, om te winnen. Ja, straks meer van hem. We gaan ook uh, trouwens terug naar het jaar 1980, toen AZ voor het eerst en trouwens ook voor het laatst won in Amsterdam. We blikken terug en vooruit met twee betrokkenen van toen. KE Molenaar van AZ toen en Pier Tol, uh, geweldige linksbuiten toen van AZ. Dat was het. Ik heb geen uh, live voetbal vanavond trouwens. Dat heeft alles te maken met die interland van, van de week. Well, yes. Dat niet. mijn naam. Radio 1, PNN Today. De man die vorige week dood werd aangetroffen in de koffer van een uitgebrande auto, blijkt dus Senjol Tuna te zijn. Het was een voormalig bodyguard en handlanger van Willem Holleder. Wie deze man is, dat weet de minister-journalist van Elsevier Gerlof Lijstra. Gerlof, goedenavond. Goedenavond. Zeg ik het goed, trouwens, Senjol Tuna? Ja. Ja, een Turk is het, ja, hè? He? Zeker, ja. ja. Was je verbaasd dat hij het was? Nou, ik had al een tijdje niks van hem gehoord. Dus ja, dat. Uh... Hij, hij moest een keer ergens van... gevonden worden, bedoel je? Nou ja, het was natuurlijk wel iemand die uh, zijn hele leven lang uh, langs de rand van de afgrond uh, uh, liep. Dus uh, ja, dit, uh, dit is niet helemaal verwacht. Nee, Ja, want wie was hij deze toena? Ja, toch een tamelijk zware jongen. Uh, al zeer lang actief in het milieu. Uh, heeft onder meer gezeten voor doodslag. Heeft in 1998 een medeverdachte in een grote cocaïnezaak uh, om het leven gebracht. Mm -hmm. Hij is wel vaak aangehouden met wapens. Hij werd verdacht van wit. Was. En uh, werd natuurlijk bekend toen hij als medeverdachte van uh, Holleder uh, voor de rechter moest verschijnen. Ja, uh, daar denk... heb jij hem wel eens gezien hè? in de rechtbank? O ja, daar heb ik hem gezien in de bunker. Wat en... voor indruk maakte hij toen? Dat nou ja, was zo'n man bij wie de XXXL... Uh, uh, T-shirts uh, vooral bij de mouwen te straks zitten, omdat hij enorme spierballen had. Een beetje van die Popeye-armen. Ja. Uh, hij had een heel luide stem, dat was ook opvallend, was een zware stem. En je kunt je voorstellen dat als zo iemand uh, wat boos uh, naar je kijkt, dat dan de doorsnee ondernemer... Uh, met knikkende knieën meteen betaald. Heeft hij jou ook wel eens boos aangekeken? Hij keek iedereen boos aan, dus oh. dat was niet speciaal op mij gericht. Nee, maar nee. hij kon ook heel vriendelijk kijken, hoor. Dus ik moet hem ook weer niet uh, zwarter maken dan hij was. Maar ja, het was natuurlijk iemand die... Maar echt een zware jongen, letterlijk Ja, een zware jongen, ja. In zijn vrije tijd kooivechter, lees ik. Ja, nou ja, dat is een hobby. Uh, ik heb het ook jarenlang gedaan. Het <laughs> nee, lijkt me nou dat niet een wel hobby... Het uh, uh, zou ja, best daar, kunnen, of? Ja, dat ja, zou niet. kunnen. Ja. Ik heb wel lang geduurd, maar dat doe je niet in een kooi. Ja. Nee, maar. Um, ja, het was iemand die daar natuurlijk ook wel weer mee uh, te koop liep. Hij uh, boorde niet tot de top uh, van Nederland uh, op dit vlak. Maar ja, het was wel iemand die, die losse handjes had. En uh, wat dat betreft uh, was het opzienbarend dat hij werd vrijgesproken van uh, de afpersing van ja. uh, Wijsmuller. Een van de vermeende slachtoffers van de groep holleden. En daar had hij heel veel geluk mee, maar dat kwam omdat Wijsmuller denken wij allemaal, te bang was om werkelijk te verklaren wat er gebeurd was. Die was bang dat, uh, dat hem dat uh, ook zijn leven zou kosten. Want hij had echt wel te maken met die afpersing. Nou ja, kijk, als, als uh, Wijsmuller voor één gulden een villa aan de Côte d'Azur afstaat, en dat wordt omschreven als een vriendendienst, dan denk ik van ja... ja want even, wie, wie was ook weer, Johnny Wijsmuller? Johnny dat... Wijsmuller, uh, dat was één van de vermeende uh, slachtoffers van de groep Holleder. Ja. Die is voor miljoenen afgeperst, beweert het uh, Openbaar Ministerie. Maar Wijsmuller zelf, die hield bij hoog en belaag vol dat dat niet gebeurd was, en dat toen hij en hij vrienden waren, en dat hij uh, om die reden ook uh, veel geld investeerde in de wasseretten van uh, de familie die tuna in Amsterdam, maar hij was maar, gewoon een beetje bang, een beetje hij was bang. Echt Heel bang. bang, dat is ja. duidelijk. Ja. ja, dat is duidelijk. Um, uh, uh, hij is dus nu uh, die tuna gevonden in Brabant. Um, ja, is het verbaasd dat je dat hij daar is gevonden? Nou ja, het deed mij meteen denken aan de vondst van uh, Leslie Duncan, een Surinaamse crimineel, die in november uh, ook in een uitgebrande auto in de kofferbak werd gevonden. Dus het lijkt wel op alsof ze daar in Brabant het patent hebben om op die manier sporen uh, uit te wissen. Uh, Brabant is wel een, een, daar heeft een heel gewelddadig uh, drugcircuit. Er ja. wordt uh, erg veel ecstasy geproduceerd in Brabant en Limburg. Uh, Brabant is de wietschuur van Nederland en daarmee van Europa. Hè. Er wordt uh, veel geëxporteerd. Dus daar gaan honderden miljoenen in om. Dus het zou daar ook... een bende uit de buurt, de buurt kunnen zijn bijvoorbeeld. Dat zegt John van de Heuvel ook. Turkse ja, criminelen uit de buurt van Eindhoven. een van de mogelijkheden uh, dat Toena uh, contacten met een uh, bende had. Uh, een ander verhaal wat ik hoorde vanmiddag was dat hij bemiddelde. Tussen twee Turkse uh, groeperingen. Maar het zou ook kunnen zijn dat hij met zijn gewelddadige uitstraling probeerde een partij te rippen. Hè, te, uh, spul af te pakken, geld ja. of drugs. Maar het is ook niet uitgesloten dat er een lijn naar Amsterdam loopt hoor. En zelfs uh, Holleder wordt nog weer genoemd. Hoewel ik dat. Uh, maar Holleder echt, zit vast. Dus die wat? zit vast, maar ook vanuit de gevangenis kun je uh, dingen ondernemen. Of een, een tegenpartij die Holleder wil pakken, die kan een vriend van hem uitschakelen. Ja, want is natuurlijk een oude vriend van Holleder. Dus het zal ja. niet een, een directe uh, fitty zijn met. Doelleder. Nee, dat, dat denk ik ook niet. Mooi nee. Surinaams woord. Ja. Ja. Uh, nee, dat, dat zal het niet zijn. Maar ja, je weet het nooit. Uh, Logische houdt de yes, natuurlijk alle opties open, zoals ze dat zo mooi zeggen. Ik denk zelf dat het inderdaad het meest voorhand liggend ligt. Uh, uh, is dat het in, in uh, Brabant uh, is misgelopen. Uh. Want je neemt natuurlijk een risico hè, door een lijk in de kofferbak uh, lange tijd uh, te vervoeren. Uh, je kunt maar beter snel een auto in de fik steken... En, uh, is het je geweest. bedoelt, het is, echt, het is huis niet in Amsterdam dat hij daar vermoord is en dat ze hem vervolgens naar Brabant hebben versleept? Ja, dat werd als optie uh, ook geopperd. Ja. Ik denk dat het echt in, uh, in Brabant gebeurd is. Het staat trouwens opvallend, Gerlof, dat dit ook weer zo'n figuur is. Die, uh, dan ben je crimineel, topcrimineel ben je al veroordeeld of top. Maar uh, ja. En dan zie je er ook nog uit als een zwa enorm zware jongen. Ja. Dat vind ik toch altijd iets onbegrijpelijks? Je zou denken, dan ga, je houdt je een beetje rustig, een beetje low profile, een beetje doorsnij uiterlijk. Maar nee. ja, maar aan het uiterlijk kun je natuurlijk niet zoveel doen. Hè. Je kunt ah, ja. een bril opzetten of, of een uh, ja, maar... scheiding in je haar. Maar... Als je waanzinnig gespierd bent en met een ja. woeste kop en met prima naar de ogen kijkt. Dan nee, kun je toch allemaal... precies. Ja, nee, wat Wat dat betreft, die, die armen die waren niet normaal. Daar, daar kon je op zich een moord mee plegen als je met die spierbal uh, iemand raakte. En daar ging hij natuurlijk ook prat op. Hè. Extra uh, strakke shirtjes dragen nou. en de spieren laten rollen. Maar het maakte wel indruk. Goed, we moeten nog uh, gaan horen waar het mee te maken heeft. Dus, maar ja, denk dus m, ja, mogelijk iets in Brabant vanwege alle drugsactiviteiten daar. Ja. Dat zou kunnen. dat is ja. Gerlof Lijstra van Elsevier, dank. En we horen meer van je als we meer weten. Zeker. Als jij graag meer graag weet. Dank je wel. Ik ga er niet doorheen praten, want het is een mooie plaats. Elbow, Lippie Kids. kids on the corner again Lippy kids on the corner begin saddling like crows Though I never perfected the simian stroke Cigarettes and it was everything then that... On the corner begin Settling like crows And I never affected That Simeon stroll Curbside stone, you. Cool. You were a freshly painted egg. Lippie Kits. Today. Willemijn Veenhoven. Mama Appelsap. Dus in vier jaar tijd uitgegroeid tot een begrip onder 3FM luisteraars. Nou, kort uitgelegd, ik zal het nog even doen. Mama Appelsap is een Nederlandse zin. Die je hoort in een liedje met een, met een anderstalige tekst. Bijvoorbeeld Mama Appelsap. En dat komt dan uit Michael Jackson. <tied> Ieder weekend hoor je een nieuwe Mama Appelsap in het uh, 3FM-programma Timur Open Radio. En komend weekend, daar wachten wij al al weken op... dan presenteren Timur Perlin en Ramon Verkoeien. de Mama Appelsap Top 42. Heren, goedenavond. En, en Michael Jackson komt er voor mij niet eens in voor, Mama Appelsap. Nee, dit zit helemaal niet in het jaar. Eigenlijk is dat de slechtste appelsap aller tijden, omdat die niet eens zo goed is. Ik vind... Een, ik zit net nog steeds te luisteren. Ja. Ik wou het bijna uitleggen... aan de luisteraar. Ik hoor, ik hoor ja. hem bijna ja, niet. niet. Nee. De mama op En dat af. het item daarna vernoemd is, is eigenlijk ja. wel heel slecht. Dat, dat is wel weer eigenlijk... ja. Ja. Ja. terug, um, uh, ja. We gaan natuurlijk even wat laten horen. Wat, uh, wat zijn jouw favorieten, Timor? Mijn favoriet... Um, ik, ik vind er één heel leuke van... Um, ach, ik zijn zoveel leuke. Wat zal ik nu even verzinnen? Ik heb, ik heb er één van van... Um, uh, hoe heet die? Ben ook weer uit de jaren zeventig? Proko Harum. Oh ja. Uh, die zingen een liedje over... Uh, the Devil Came From Kansas... Oei, oei, oei. Hoi. Maar dan zingen ze... But you went to wijk aan zee. <laughs> ja. <middels> <laughs> is voor die mensen daar. Ja, ja. Zeer steun met de devil te kijken. Dat is, dit is wel echt een, een, ja. een hele goeie Ik ga ook niet vragen wat hij eigenlijk zingt. Dat nee, moet, ik, je, ook, moet ook, je ook nooit nee, doen. Dat moet nee, je ook nooit nee, doen. Nee, doen. Ook nee. En in sommige gevallen weet je het ook niet hoor. Hier weet ik het ook echt niet. Wat, vind je, wat, wat is een van jouw favoriete uh, ramen? Nou, die van mij, dit is echt wel die van kinderen voor kinderen. Ja, uh, dat ja. <laughs> is echt heel uh, de afwaspotpourri Potpourri, spreek je het uit, hè? Ja. Potpourri. Gewoon een Nederlandse potpourri het is gewoon ja. een Nederlands liedje. Ja. En um, um, ja, op de duur hoor je. Hey hey hey. Er zit er eentje zich te Rukken. Hey hey hey. Er zit er één op de wc. Dat zingen allemaal kinderen dus, hè? Wat niet echt een appelsap is trouwens, want het is Nederlands. Het is gewoon Nederlands, ja. dat is schandalig, schandalig. wat Maar wel uniek. Ja. Maar, ja, maar ja, toch weer een goeie. Mag, ik, mag ja. ik dan nog eentje ja. doen? Dan? Ja. Want ik vind dat de leukste appelsaps, die zijn vaak zo leuk, omdat ze, uh, ze zetten de artiest een beetje voor schut. Hè. Dus je hoort ineens de artiest iets totaal anders zingen van wat die serieus artiest bedoelt. En um, Stevie Wonder is uh, een van mijn favorieten. Ja. Het liedje Surduke. En op een gegeven moment roept hij ergens in dat instrumentaaltje... roept hij, het stinkt daar waarschijnlijk ergens tijdens je opnames... roept hij, wat een lucht! Dat vind ik echt leuk, hoor. Het zelf voor gek zitten, die artiesten. Het grappige, maar ook ellendig is natuurlijk... jullie verpesten zoveel liedjes. Je kan... Ik kan nooit meer normaal naar zo'n nummer luisteren. Heb je de, dat heb je zelf ook wel. Um, heb ik zelf ook wel last van, maar ik, maar ja. ik vind het altijd wel leuk. Juist. Maar je leert ook in nummers kennen door de mama appelsap. Heel veel nummers zie je, die heb je nog nooit gehoord. En er zit een mama appelsap in en die leer je dus daardoor weer kennen. Dus het heeft ook een hele goede... Kijk, dus we kunnen aan de ne ne ja. negatieve kant hangen. En ze worden, <laughs> <laughs> en ze, en ze worden ook gewoon uh, vaak zo gezongen, toch? Want, ja. Wie, wie sprak laatst op een feestje, die zanger van Go Back to the Zone. Oh ja. Uh, dat is een Nederlandse band en ja. er zit dan ook een mama Sapje, appelsapje in. Dat heeft hij dan gehoord, daar baalt hij van. En toen dacht hij van, uh, nou ja... Um, uh, weet je wat, dan, dan zing ik hem ook gewoon zo tijdens het concert. Dus nu zingt hij dus... Ik heb een biemel, alright. So all right. Zingt hij gewoon tijdens die concerten. Ja. Dus ja, dat, dat en ook dat ook valt ook niemand weer, op? Dat valt, nou sommige <that> mensen wel en andere niet. Maar dat vind ik dan wel een hele eer en is het nog? Want luisteraars die kunnen natuurlijk uh, suggesties insturen. Ja. Maar droogt dat niet een keertje op? D blijf maar komen. Ja, dat is bizar, maar er komt natuurlijk ja. altijd weer nieuwe muziek uit. En uh, vooral de vakantieperiode, dat is wel zo'n zo moment waarin heel veel reacties komen van mensen. Die zijn dan weer in, in een raar land geweest. En dan ontdekken ze allemaal andere liedjes met allemaal nieuwe teksten erin. Dat is natuurlijk hilarisch. Dus volgens mij blijft er maar komen. En is er ook nooit een stop aan. Weet je Barros nog? Brommertje naar Barros? Oh ja. Was er een, was een jongen en die was in, in Griekenland geweest. <laughs> en um, in, in het café draaide ze heel de tijd een liedje. Waarop, die jongen was zelf brom, bromfietsmaker. Of bromfietsmaker. Hmm. En dan hoorde ze een liedje en dat ging... Uh, op je brommertje naar Baros. <lacht> la, la, la, la, la. Ja. En is die ze opgegeven als mama Appelsapje. En die wij uh, ontdekt wat liedje dat was. In een Grieks liedje. Volgens mij staat hij klaar. Oh, op je brommertje naar Baros. <lacht> <lacht> dit is Nederland. Nee, nee, nee dit, dit is Grieks. Dit, dit is gewoon dit is een is Grieks. Grieks nummer. <lacht> <laughs> Fantastisch. En na, dat, en na, dat, um, na het Songfestival uh, hadden we ook heel veel uh, die, die Franse inzending. Wat is zo'n Franse inzending. Franse zanger, Amaru Vajelli of zo heet mm hij. -hmm. En die deed het nummer Sonju. Die klonk zo. <hums> Een heel mooi nummer is serieus nummer. Je ziet hem zo heel serieus in de, in, in de camera kijken. Ja. En op een gegeven moment zingt hij dan uh, Kom poep en in een gitaar. Ja. Het <laughs> is echt al tien keer gehoord denk ja. ik. Vijftien keer. Dat maar het lijkt he? zo heerlijk. Ja. Ja. <laughs> Morgenmiddag, dan, uh, dan is hij er. De mama Appelsap top 42 van 12 tot 3 uh, op 3FM. Met de heren, maar ja, wij mogen alvast de nummer 1, hè Timor. Ja, raar. Sneak preview. Oeh. Ja, maar het is niet zo'n heel leuk sneak preview. Ja, ik bedoel, hij is wel, um, de... hij is een beetje omstreden deze. Ja. Oh, want? Nou ja, ken je nog die man van vroeger uit Oostenrijk? Uh, 40, 45. <laughs> Precies, ongeveer Tweede Wereldoorlog. Nou, die zit erin. In de nummer 1 die roept heel hard Einreich. Maar dan ook echt op zo'n soort het, echt het, op het ja. is op zijn Het is een zomerhit van afgelopen zomer, de zomerhit van het jaar Danza Guduro van Donna Mar een Portugese zomerhit ook in Nederland ja. groot hit. En hij zingt ook echt inderdaad niet Einreich, maar echt op zijn hitlers. Het is echt het is, <laughs> nou ja, bizar, je moet maar luisteren. Niet. Maar hij is niet hierdoor op, op nummer 1 gekomen. Maar dit, dit hele nummer zit vol met, met mama appelsapjes. Zo zingt hij ook I love Feyenoord. Goal! Oei, oei, oei, oei. I love <laughs> en dan gaat ze maar door. Dus een terechte winnaar. Terechte nummer Absoluut. 1. Ja. Dank heren. Morgen van 12 tot 3 op 3 FM. Allemaal luisteren. Zeker de raam van koeien Timo Perlin met... Um... De mama appels op top 2. Radio 1, The Yellow Today. Ja, dat morgen, maar eerst de uh, bouwvakkers. Waarom beginnen die zo belachelijk vroeg? Die, dat hoor je zo meteen in durf te vragen. En Richard Gere, die werd vandaag per ongeluk dood verklaard door de BBC. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat iemand per ongeluk dood wordt verklaard, maar soms leidt dat tot hele mooie dingen. Wat, dat hoor je iets na negen. Maar eerst de dag nu van onze eigen Joris Kregel. En dan nu een verhaaltje over bokbier. Bokbier, dat kan je schrijven met de C voor de K, maar je kan de C ook gewoon weglaten. Dan heb je nog steeds bokbier, alleen met CK. Dat is eigenlijk de Duitse benaming van dit biertje, dat uh, vanaf nu tot en met februari ongeveer te koop is. En het is daar ook voor het eerst, begin 17e eeuw, gebrouwen. Alleen het was hartstikke duur, hoge accijns. En toen dacht een hertog in Beieren, weet je wat, ik maak een ander biertje dat daarop lijkt, Eindbekkerbier... En dat werd op z'n bijes al snel uitgesproken als een bier. Maar in de herbergen werd het nog sneller uitgesproken. Het was het eindpok, En tenslotte vroeg men gewoon eindbok. Dus met een bok heeft het helemaal niets te maken. Dat was even een interessante geschiedenis. Maar ik heb tot op de dag van vandaag eigenlijk nog nooit een bokbiertje gedronken. En er zijn sommige mensen die worden er helemaal dolgelukkig van dat het weer is aangebroken. Maar wat doe ik dan hier op een bokbierfestival in Utrecht dat dit komend weekend wordt gehouden? Eigenlijk weet ik het niet. Of toch wel. Ik weet het wel om. Ik heb gewoon zin om te drinken, want het is weekend. En dat wil ik feestelijk in gaan luiden. Hier is de bar. Ja, daar zijn de eerste glazen al, hè? Daar zijn, daar zijn de eerste glazen, ja. Nu wordt het even een weekendje gevierd, ja. Want ik heb helemaal niks met bokbier. Nou, ik, uh, ik, ik heb er alleen mee dat ik ze tap. Ik vind het eigenlijk niet zo lekker, maar dat mag je niet doorvertellen. Nou ja, ik heb het nog nooit zelfs gedronken, joh. Nou, als je zo even een glaasje koopt, dan... Uh... Haal ah, even een glaasje. Ik haat het om muntjes te halen in glaas. Maar even, ik wil even voor de radio... Ja, ik moet toch even... wil, je, wil je even voor de radio proeven? Ik wil wel even proeven, ja. Dan uh, ga ik even een glaasje voor je halen. Want uh, je moet hier namelijk met muntjes betalen. Nou, echt, dat haat ik. Dan heb je hier een glas. Dankjewel. Dan ga je er een feintje uitkiezen. Wat vind jij de lekkerste? Ik, uh, ik ga ze allemaal nog proeven dit weekend. Ik heb nu nog geen idee. Ja, ik heb er ook nog een speciaal bierglas bij. En Zullen... ook nog eens een... Ja, wat? Zullen we de wilde bok doen? En waarom de wilde bok? Dat klinkt zo leuk op de radio. Noem maar de wilde bok. De tap gaat open. Het uh, bruine... Donkerbruin. Kijk eens. Proost. Ja, dus dat is met je lege glas. Wat wil je hebben? Ik wil nou niet zo'n zoete bokbier hebben. Oh, je bent een kenner. Proberen te zijn. Probeer te worden. Ja, waarom? Nou ja, wil je overal als vanaf weten? Ja, dat is zo. Dat wil ik ook. Ja, precies. Nou, net he? als Johan Kruis zijn. Ja. Overal een mening over hebben. En alles beter weten, ja. Ik heb net een wilde bok gedronken. Ik heb hem nu op. Maar... maar wacht, kan je zeggen... Ik heb voor het eerst een bokbiertje gedronken in mijn leven. Dat is lekker, jongen, jongen. He, heb ik dan wat gemist al die jaren? Nou, ja, dat weet je zelf nu. Nee, ik vind het wel. Lekker een bok biertje. Dus, uh, hoeveel moet je er ongeveer op hebben om al een beetje op je achterste been te staan? Ik heb er net eentje weggeslagen in nog geen. Uh, nou, wat zal het zijn? Anderhalve minuut. Ik zou er nog drie, vier nemen. Nou, ga je het lekker merken. Ja, oh, dan je echt leuk. Dan word je lichter in je hoop, ja. Dan ga we Ben jij een bok bierfreek? Nou, vriek niet, maar wel een liefhebber. hebben. stond uh, vanmorgen op, stond je al te stuiteren. Nou, ik ben blij dat het dan weer oktober is, ja. Dat vind ik echt wel leuk. waar? Nou ja, ik vind het wel leuk. Om ja. eigenlijk gewoon hier naartoe het weekend begint. Ik denk, nou ja, bokbiertje nog nooit van mijn leven gedronken. Nee? Nee. Ik net een barbar. Wat is dat met al die mensen die dat hebben met bokbier? Geen idee. Oude ja. traditie, lekker bier. Nu. Okay. Ik weet het niet? Ja, ik denk het. Je wordt hartstikke dronken van volgens mij, hè? ja, het is wel wat zwaarder dan een pilsje, ja. Dus... Maar jij bent ook echt blij als je hoort van hé, hey, te gek. Bokbier is er weer? Ja, ik ben hier elk jaar. Ja? Ja, ik heb ook uh, verschillende glazen op reis staan in de kast. Maar je wil echt zoiets van, uh, dit is even ja, ja. mijn momentje voor ja. het bier. Precies. Ja. Uit het werk, gewoon even rustig met een stel vrienden, gewoon even lekker uh, inbieren. Even lekker bokken? Ja, ja ja, ja, ja, ja. Nou. ja, ja. Ik ken dat niet. Nee, nou ja. jong genoeg om het te leren. Proost. Proost. We ja. oh, uh, hey, staan je... hier even in de wc. He? dat is gezellig. Hoeveel bokbier heb jij al op? Nou, nog maar drie. Oh nou, ik heb er al vijf, zes en ik sta al lichtelijk om mijn achterste benen. Jemig. En dan moet je toch nog een reportage proberen te doen. Ja, kunnen weet je Ergens ik moet morgen voetballen tegen AFC in Amsterdam. Uh, Kannersloos. Zoals... Kan Volgens mij komt elke bal dus niet aan. Liever <laughs> jou niet in elk geval. Het is wel lekker, hè? He? Bokbier. Het is heerlijk. Ja. Ja, het is echt een uh, verademing. We zijn het weer kwijt. Dat is ook wel prettig zet ik hier met mijn kopje groene thee? <laughs> nou ja, straks na tiener dan. Um, heb je een vraag op Twitter, dan zet je er altijd hashtag durf te vragen achter. Iedere dag beantwoorden wij een vraag. PNN Today. Hashtag durf te vragen. Ed Kees Dorrestein vraagt, waarom beginnen bouwvakkers zo belachelijk vroeg? Hashtag durf te vragen. Met Gert van Pussem van Museum Vaanse Historie. Bouwvakkers, maar ook fabrieksarbeiders, die uh, maakten lange dagen. Vroeger uh, werkten ze eigenlijk zes dagen per week. En in de loop van de tijd uh, zijn die werkdagen wat korter geworden. Maar de begintijd is eigenlijk niet of nauwelijks veranderd. Maar dat uh, werd dus eigenlijk uh, uh, verkort aan het einde van de dag. En die uren uh, ja, die, die, die, die konden ze dan meer aan, uh, aan vrije tijd besteden. En uh, de arbeiders die, uh, de, zeker de bouwvakkers, die uh, moeten vaak ook aardige afstanden afleggen, dus veel uh, kilometers maken. En daar ben je het verkeer voor. Dus ik denk dat van oudsher is ontstaan door de lange dagen en uiteindelijk zo gebleven is. Door het voordeel van uh, ja, de files voorblijven. Uh, voor Hashtag durf te vragen. Weet je dat ook weer. Um, bijna 9 uur en daarna uh, veel meer BNN Today. Maar eerst nieuws met Onno Duivenne de Wit.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 U hoort het zondagochtend van 8 tot 10. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.